Er zou intussen worden gewerkt aan een staakt het vuren. In Utrecht zijn twee mannen gisteren met een auto ingereden op een agent. De politieman kon net op tijd wegspringen. De politie was het verkeer aan het regelen aan aanrijding op de Vleutenseweg. De agent gebaarde dat de auto moest afremmen om een bergingsauto te laten passeren. Maar de chauffeur van de Audi gaf juist extra gas. De politie van Utrecht kon de twee inzittenden even later aanhouden. Een man van 21 en een van 23. Ze zijn beide ingerekend. De jongstad de sleutel van de Audi op zak. De tweede werd nog gezocht voor andere strafbare feiten. De mannen kunnen worden vervolgd voor poging tot doodslag of zware mishandeling... en het negeren van een stopteken. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima vertrekken vandaag naar Brazilië... voor een vijfdaags bezoek. Ze zijn meegereisd met een economische missie... waaraan 157 Nederlandse bedrijven en instellingen meedoen. Ook minister Ploemen van Buitenlandse Handel is erbij...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 Goedemiddag, drie minuten over twee. We zijn er tot zes uur met vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Al een tijdje onderweg in Arnhem. De derby van Gelderland. Vitesse NEC, Richard van der Made. Nog een kwartier te voetballen in de Gelderdome. En Vitesse leidt 2 tegen 1. Vitesse na drie minuten al op achterstand. Maar is duidelijk de betere ploeg in deze Gelderse burenruzie. En het heeft er ook mee te maken dat Palsen, de speler van NEC, in de slotfase een rode kaart kreeg. Verder zometeen om half drie FC Utrecht tegen FC Twente. Feyenoord tegen Willem II. En om half vijf nog Herakles tegen Roda JC. Er wordt geschaatst, wereldbeker, 500 meter, de snelle mannen, Sebastian Timmerman. We hebben bijvoorbeeld Q-Yuk Lee, meervoudig wereldkampioen, sprint al in actie gezien op de tweede 500 meter van dit weekend. 35, 79 reedt hij, dat is nog geen goede tijd. Eerste Nederlander zo, Kjeltenhuis in rit 4, verder op de 500 meter, Ronald Mulder, Hein Otterspeer, Michel Mulder en Jan Smekers. Gisteren werd hij derde, straks rijdt hij in de voorlaatste rit tegen een olympisch kampioen, Thij We zijn bij de hockeytopper in Eindhoven tussen Oranje, Zwarte en Amsterdam. En er wordt natuurlijk getennist de Davis Cup finale. U ja, hoort het al. Tsjechië speelt thuis, staat 2-1 voor, maar nu, maar nu, Marcelo Mesker. Ja, Thomas Berdi speelt momenteel tegen de Spanjaard David Ferrer. Het is de honderdste Davis Cup finale. En Berdi probeert voor de tweede keer in de historie de titel voor Tsjechië binnen te halen. Maar het gaat niet goed met de Tsjech die natuurlijk al vrijdag singelde. Gisteren een dubbel speelde en dus een beetje vermoeid is. Nou, dat kan je niet gebruiken tegen David Ferrer. Die heeft uitgedeeld in de eerste set. 6-2 voor David Ferrer. Twee keer brak hij de Tsjech en nu leidt de Spanjaard met 1-0 alweer in. In de tweede set en heeft een breakpoint. Het gaat dus goed voor Spanje, niet voor Tsjechië. Richard van der Made. Wedstrijd definitief. Buslist. En wie anders dan Wilfried Boni maakt de goal voor Vitesse. 10 minuten voor tijd. Het is zijn tweede alweer van deze wedstrijd. En Vitesse staat dus voor met 3 tegen 1. De ze om de wereldbeker, Sebastian Timmerman. Eerste Nederlander in de baan is Kjeld Nuis, nummer 5 van het Nederlands kampioenschap. Hij is Nederlands kampioen op de 1500 meter. Dat zijn ze betere afstanden op deze 500 meter. Eindigde hij gisteren als 15e. neemt het op tegen de rust Dimitri Lopkov. Normaal gesproken moet Lobkov uh, beter zijn op de 500 meter. Maar met het thuisvoordeel van Kjeld Nuis valt het misschien anders uit. Alhoewel Lopkov nu wel onderdoor is gekomen in de binnenbocht. En uh, de rit lijkt te gaan winnen, alhoewel Nuis nog goed terugkomt in de laatste meters. Close finish en dan rijden ze dezelfde tijd. 35-6. 36. Daarmee zijn ze in ieder geval sneller dan de uh, rijders die we tot nu toe hebben gezien. De vier rijders die we tot nu toe uh, hebben gezien in de eerste ritten. En dan gaan ze dadelijk, en ze zijn dan de juryleden, naar de duizendsten van seconden kijken... om te bepalen welke van de twee er uh, beter is. Is dat dan Nuis of is dat Lopkov? Oh, de tijd van, Lob, uh, van Nuis wordt gecorrigeerd met 100ste naar 35, 35. En dan hoeft er dus niet gekeken worden naar de duizendste. staat Nuis dus aan de leiding, kwam mooi terug in die laatste 50 meters. Lopkov 100ste langzamer op de tweede plaats vier ritten gehad van de elf ritten op deze 500 meter. Gaan we weer eens even tennissen tussen Tsjechië en Spanje Davis Cup finale je zei het gaat niet zo goed met de Tsjechen speciaal niet met Berdic, Marcel Mesker. Nee, klopt, want uh, het was al breakpoint. Nou, hij is ondertussen gebroken aan het begin van de tweede set. Het staat 6-2-2-0 voor David Ferrer. 40-0 op zijn eigen service, dus heel dicht bij een 3-0 voorsprong. Ja, en uh, David Vrij heeft natuurlijk een geweldig jaar al achter de rug. Zeven titels won hij. Uh, zijn beste jaar ooit. Um, hij is nummer vijf van de wereld en hij is top en top uh, fit. Um, het is uh, David Ferrer die uh, de lakens uitdeelt. Berdietje is wat vermoeid. Um, kan niet op tegen het uh, snelle, uh, verdedigende spel van Ferrer. En het lijkt er dus op dat we dan een vijfde en beslissende partij gaan krijgen in deze honderdste Davis Cup finale. Die zou dan gaan tussen Radek Stepanek voor Tsjechië en Nicolas Almagro, de nummer 11 van de wereld. Maar dat dus pas als Ferrer deze wedstrijd wint, want Tsjechië staat 2-1 voor in de tussenstand. Richard van der Maaren bij Vitesse NEC. wat gebeurt er allemaal? Tweede rode kaart voor een speler van NEC, Remy Amieu die daar Kalas eh uh, duwde. Ik vond het een beetje zwaar gestraft NEC met 3-1 achter in deze wedstrijd en het is eigenlijk net als 13 mei toen in de playoffs Vitesse met 2-0 won en NEC de wedstrijd ook moest beëindigen met 9 man. Eerder gebeurde het in dit duel al met Victor Paulson En nu is het Remy Amieux die al in de eerste helft tegen Geel aanliep. En nu in de 82e minuut van bossen zijn tweede Gele kaart krijgt. En dus uh, is het voor NEC helemaal afgelopen natuurlijk. Nu nog een kopbal van dichtbij van Rijs. Vitesse veel en veel sterker in de tweede helft. Het is uh, eenrichtingsverkeer, maar het is wel een leuke wedstrijd. Vooral in de eerste helft was dat het geval. Waarin Vitesse al na drie minuten tegen een 1-0 achterstand aankeek. Een afgrijze fout van doelman Piet Veldhuizen. Die waarschijnlijk nog wat onder de indruk was van de gele rookwolken voor zijn doel. Maar Vitesse richtte zich op, maakte 1-1. Knappe goal met het hoofd van Boni. Vervolgens uh, werd het uh, eigenlijk alleen maar uh, sterker. Vitesse met veel kansen. En nu weer een overtreding en weer een hele zware. Ryan Koolwijk, oh, oh, oh.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 Harde, onbezuisde overtreding. En Kolwijk moet er dus ook af. Drie keer een rode kaart. En NEC gaat dus met acht man door in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk koor op de molen van al die Vitesse-fans hier in de Gelderdoom. Want het is altijd een beladen wedstrijd. Vol centimeter. Het barst van de emoties. Het wordt de hele week al overgesproken. En dan is dat toch wel een hele, hele gevoelige tik voor NEC. Dat hij vorig jaar nog won met 1-0. De voorzet van Nicky Hofs, Zojuist ingevallen. Natuurlijk het zoeken naar Boni. Die weer o oh zo belangrijk was in deze wedstrijd. Wedstrijd. Waarschijnlijk vertrekt hij in de winterstop. Want hij is bezig, denk ik, zegt hij zelf ook aan zijn laatste wedstrijden bij Vitesse. Nog een aanval van de ploeg van uh, Fred Rutte met rofs brengt de bal richting het strafschopgebied. bal wordt weggekopt. Zes minuten en wat extra tijd. Vitesse leidt dik en dik verdiend met drie tegen 1. Uh, Sebastian Timmerman weer met de snelle mannen. En ze worden sneller en sneller, ze Oud-Nederlands kampioen Ronald Mulder staat uh, nu in de baan terwijl we verbetering hebben gezien van uh, de snelste tijd van Kjeld nog. Er zijn al drie rijders onder de tijd van Nuis doorgegaan. Jamie Greg uit Canada staat voorlopig derde. Kajiro Nagashima, de uh, kleine Japanner die altijd zo heel katachtig rijdt. Die staat voorlopig op de tweede plaats. En de Canadees Gilmore Junior die staat met 35-15 op de eerste plaats. En andere Canadees is Alex Boisvert-Lacroix. Komt overduidelijk uit het Franstalige gedeelte van Canada. En die Boisvert-Lacroix is de tegenstander van Ronald Mulder. Die niet lekker wegkomt na de start een beetje voorovervalt. Nederlands kampioen dus in het seizoen 2010-2022. 11, maar sindsdien als het ware een beetje is blijven hangen. Zijn tweelingbroer Michel is hem wat dat betreft voorbij gaan. De opening is wel goed 978 om 980. Ronald Mulder deed er ietsje langer over over die eerste 100 meter. Maar de eerste bocht verloopt minder goed. De binnenbocht komt niet lekker zeg maar, door de laatste meter zijn. Kan niet goed uitversnellen. Dat zie je terug in de tweede bocht waar de Canadees nu onderdoor komt. En het initiatief in deze rit heeft overgenomen. Ronald Mulder gaat verliezen van de Canadees Boafé Lacroix. En die rijdt een uitreid van 35-36. De vijfde tijd tot nu toe. Ronald Mulder, de achtste tijd tot nu toe. Twee tienden langzamer dan gisteren. Voor tegen van Ronald Mulder. Wat een goal! De eredivisie die laatste goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Den Haag bij ADO tegen PSV. Het werd 1-6. Bij de rust stond het 0-3 door goals van Narsing, Strookman en Mertens. Na de rust 0-4 Wijnaldum, 1-4 Vicento, 1-5 de Rijk en 1-6 Engelaar. Eén van de doelpuntenmakers voor PSV juichte niet, dat was Timothy de Rijk.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 En Vanuit Timothy de Rijk gaan we even naar uh, Vitesse tegen NEC. Wat is er gebeurd, Richard? Nog meer zout in de wonden van NEC. Het is Havenaar die 4-1 maakt. Zojuist in het veld gekomen voor Boni. Voorzet vanaf de rechterkant van Arnold. Ja, ze zitten gewoon mis van Eide achterin bij NEC. En Havenaar maakt er dus 4-1 van voor Vitesse. Keren wij terug naar ADO Den Haag tegen PSV. Het werd 1-6 gisteravond. We worden ze juist al Timothy de Rijk, een van de doelpuntenmakers van PSV. ADO was volledig kansloos tegen PSV. Constateerde ook de trainer van ADO, Maurice Stijn. Het enige verwijt wat ik mijn ploeg kan geven... Ik vind, verliezen vind ik niet zo heel erg. Tuurlijk, je wil, je wil niet verliezen. Maar tegen een, zeker zeker kwalitatief denk ik, beste ploeg van Nederland. Ik vind alleen dat we, dat we heel slap aan de wedstrijd begonnen. En, eh, we hebben het hier heel veel ploegen heel moeilijk gemaakt. Dat wilden we PSV ook. Maar we kunnen binnen twee minuten met 2-0 achterstaan. En dat, dat is wel verwijt wat ik... Eh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 Ik denk dat steeds die wedstrijden nu komen veel, veel makkelijker zijn om te coachen. Want die ploeg weet dat ze vol moeten gaan. Maar die dan er ook. Dus dat wordt, wordt heel interessant. En uh, normaal na 34 wedstrijden weten we wie de beste was. Ajax, VVV, Venlo werd 2-0. Bij de Russen was het 0-0. Boerichter 1-0 en Hoessen 2-0. Na het doelpunt van Dirk Boerichter na de Russen dus pas... was de opluchting voelbaar in de arena. Ja, ook dat. Ja, we zoeken naar een goaltje. En, uh, we zeggen VVV...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 Dat is verdomd lastig, dat kan ik je vertellen. Heleveen tegen RKC in het abl stadion. werd gisteren 0-2. Bad goals uh, werden gemaakt door Jozefzoon. Eentje voor en eentje na de rust. Tweemaal Florian, Jozefzoon. En het had ook best wel een paar meer kunnen zijn. Zeker, zeker als ik uh, iets meer de rust heb bewaard. Uh, iets meer de rust bewaard. Dan uh, zou ik er wel mee moeten maken. Of de overzicht of op Teddy. Ik kon hem ook een paar keer op Teddy spelen. Maar uh, we zijn dan blij met de overwinning, dat is belangrijk. En Teddy is Teddy Chevalier, de spits van RKC. Voordat we verder gaan met Heerenveen, RKC, even naar uh, Heerenveen. Over Heerenveen gesproken, het 10 uh, daar voor de wereldbekerwester schaatsen. Sebastian. Een ramp voor de Nederlanders wat betreft het starten. Eerst Ronald Mulder die in de binnenbaan direct na zijn start al een missetje had. Vervolgens kregen we Hein Ottespeer Die ging bijna onderuit na zijn start op de, de uh, 500 meter. Maar reed vervolgens nog een hele nette tijd van 35-60. Als je die bijna voorpartij in oogschouw neemt na een rondje van 25,2 seconden. Maar die kon zichzelf wel voor de kop slaan met die gekke start. En toen kwam Michel Mulder, de nummer 2 van het WK van vorig seizoen. En die ging er rechtbij liggen. Plat op de buik, een Rudderspoentje, zoals we dat wel eens vaker gezien hebben door de Canadees uitgegeven. ...gevoerd hebben zien worden. Het uh, betekent wel dat de ijsmeester even op het ijs is gekomen... ...om het, uh, uh, de schade aan het ijs veroorzaakt door Michel Mulder te verzorgen. En wachten wij dus nog even op de laatste twee ritten. Ty Mo tegen Jan Smekens en Pekka Koskela... ...de winnaar van gisteren tegen Artu Was. Snelste tijd inmiddels wel op naam van Giorgi Cato. ...diep zich niet uit het veld slaan door die uh, misser van Michel Mulder. En Giorgi Cato, de oud-wereldrecordhouder, reed 34-98. We gaan zo weer verder met Heerenveen-Waalwijk, maar eerst nog even naar Arnhem, Vitesse en EC. Allang beslist, maar nu ook bijna afgelopen, Richard. We zitten in de extra tijd. 4-1 is de voorsprong voor Vitesse. Nog één corner voor NEC. Getrapt door Nick van der Velde. Maar weggehaald. Vrij simpel in het strafsopgebied door Vitesse. Opgevangen door Van Eyde. Die paast de bal dan nog één keer gevaarlijk in het strafsoppgebied. Het schot van Roorda wordt ook geblokt door Kasia. Vitesse verdedigt ook goed in deze wedstrijd. Speelt heel volwassen. En blijft natuurlijk na vanmiddag gewoon in de top van de eredivisie. Er wordt gezongen, er wordt gedanst, er wordt gesprongen. Want deze wedstrijd telt natuurlijk voor de aanhang van Vitesse. Een enorme dreun wordt hier vanmiddag uitgedeeld door de ploeg van Fred Rutte. Vorig jaar nog een... Uh... Verrassende 0-1 overwinning in het voordeel dus van NEC-doelpunt van Leroy George. Dat was voor het eerst in 32 jaar dat NEC een keer won in Arnhem. Maar wat dat betreft ook herstelt Vitesse zich dus uitstekend. was in de eerste helft al beter toen er nog 11 tegen 11 was met veel kansen. Boni was weer eens ongrijpbaar. Nu misschien nog in de extra tijd een laatste kans voor Van der Velde. Maar ja, het is 1 tegen 4 daarachterin. En heel simpel wordt er een blok gezet door Kasia... die de belangrijke 2-1 maakte in de beginfase van de tweede helft... Kasia ook erg sterk de steunpilaar van Vitesse achterin. Nu nog misschien in die allerlaatste minuut Kakuta die ook goed speelt aan de rechterkant in het duel met Breuer. De bal gaat over de achterlijn en Bossen en dat is misschien ook maar goed ook. Maakt er een eind aan. Drie rode kaarten waren er voor NEC. Voor Palsen, voor Amieu en voor Kolwijk. En alles richt zich nu op Fred Rutte. Want hij heeft opnieuw veel succes met Vitesse. Ook in deze beladen derby tegen NEC. Eindstand 4.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 gaan we naar de laatste van gisteren. Nee, niet de laatste. De laatste Groningen-AZ. Want er komt er zo nog in natuurlijk. Eindigt in 1-1. Rust 0-0, 1-0, Sparf 1-1, Maher. En het gelijkspel voelt voor Maher van AZ toch een beetje als een nederlaag. Ja, eerst waren waar ja, waren we de betere ploeg. Moet je gewoon kans maken die je krijgt. Je krijgt uh, ja, 100% kans. En dan maak je die niet. En de tweede helft, ja, sta je gewoon nog 0-0. En dan krijg je een kans en die maken ze. En dan uh, ja, scoor je gelukkig de 1-1. En dan uh, ja, krijgt iedereen weer het vertrouwen om uh, de drie punten hier te halen. En uh, ja, ik denk dat we eigenlijk met drie punten hier weg moesten gaan. Dat zegt maar dus, maar toch wil de trainer van FC Groningen, Robert Maaskant, niet spreken van een bonuspunt voor zijn elftal. Nou, dat gaan we te ver. Uh, ik vond het AZ wat makkelijker voetballen, dat wisten we van tevoren ook al. En, uh, maar op het moment dat wij 1-0 maken, uh, dan, dan hebben we AZ wel liggen. En, en dat was ook een fase waarin ik dacht van nou we gaan het, uh, we gaan het, over, het end, over de endstrijd trekken. Nou dat gebeurt dan niet en dan, dan moet je tevreden zijn met een punt. Van Groningen gaan we weer even snel naar Herenveen. Sebastian Timmerman, weer een Nederlander. Jan Smekers, en die bleef wel op de been na de start... en opent in 9, 7, 76 tegenover de Olympisch en Wereldkampioen op deze afstand... Mo. die deed de driehonderdste van een seconde sneller over de, over de eerste 100 meter. Als ik naar de baan kijk, heb ik het idee dat Jan Smekers meer snelheid heeft... in het tweede deel van de 500 meter dan zijn Koreaanse tegenstander. Komt inderdaad onderdoor in de binnenbocht. Loopt hij prima, netjes binnen de lijnen, versnelt goed uit. En dan op weg naar de finish, 34-98 van Kato. En die blijft staan, want... Jan Smekens rijdt 35 -05. Daarmee is hij wel twee honderdste van een seconde sneller dan dat hij vorige week was bij het Nederlands kampioenschap. Dus een beste seizoenstijd. Net geen 34e, dat is dan toch jammer. Maar voorlopig wel op de tweede plaats. Achter die Georgie Kato en Teibe Mo wordt met een tiende verslagen door Jan Smeekens. Kortom, Jan Smekens doet dat goed hier in Ereveen. Waar Michel Mulder en Hein Otterspeer dus de grote verliezers zijn van deze tweede omloop. Met hun fouten direct na de start. Wat een mooie tweede bocht liep Jan Smekers echt een binnenbocht. Tweede binnenbocht uit het boekje. Prachtig was dat om naar te kijken. Eén rit nog te gaan. Laatste rit staat op punt van beginnen met Pekka Koskela in de binnenbaan. Die grote sterke Fin, de oud-wereldrecordhouder op de kilometer. Maar ook dus een hele goede man op de 500 meter. Sterker nog, hij werd in maart van dit jaar derde op de WK. Afstanden op deze 500 meter. Achter Thij Bummo en Michel Mulder. Hij gaat het opnemen tegen Arthur Was. En dat is die verrassend sterke. Paul was die tegenwoordig in Insel woont. Daar traint bij die Speed Skating, speed skating Academy. Om het ook maar eventjes in het Engels mooi uit te spreken. Zo heet het ook. Wordt bijgestaan door Jeremy Wotherspoon, de Canadese veelwinnaar uit het verleden. Het is echt een portier van die Wotherspoon. Was gisteren tweede achter Koskela. Bij de heren goed weg. 34, 98. Dus de inzet. De tijd van Kato en Koskela, Ja, dat zien we wel vaker bij hem. Die houdt het gewoon voor gezien. Na zo'n 60 meter. Schiet het erin bij hem, in zijn rug. Of Misschien wel in zijn benen. Dat is typisch Koskela. Merkwaardig. Hij heeft ons vaker van dit soort fratsen. Hij schaatst 50 meter en dan is het klaar. Arthur Was. Die schaatst gewoon door. Zit op dit moment al in de tweede bocht. Dat is de binnenbocht. Even zijn linkerhand naar het ijs. Hand nog een keer naar het ijs. Niet zo'n beste bocht zoals Jan Smekens had. Laatste 50 meter van Arthur Was. Maar die 34-98 zit in die tien. Het wordt 35-16 de vijfde tijd voor hem. Betekent dat Jan Smekens weer op het podium komt te staan. Net als gisteren. Toen derde. Nu tweede. 8. De Giorgi Kato, de Japanse winnaar. En de Koreaan Tai Bumbo, eindigt op de derde plaats. Koskela schaatst uit. Ja, typisch Koskela actie Toch raar, wat de Vind nu weer deed. En we waren weer terug naar het voetbal. Gisteravond Groningen AZ 1-1, zeiden we. Maar Her, ja, die teleurgesteld was, zeiden we hadden we er wel drie kunnen hebben. Op Maaskant, de trainer van Groningen, zei nou, nou, nou, nou. we hebben onze momenten gehad. Dan nog even terug naar AZ. De Alkmaarden zitten namelijk toch wel in een lastige fase. Maar de trainer, Gert-Jan van Beek, ziet het wel goed komen. Ja, ik, ik, ik, ik geloof erin. Als jij blijft... Uh, uh, ik, ben, ik heb de overtuiging ja, dat uh, op het moment dat de jongens blijven geloven... in de wijze waarop wij voetballen, hoe wij trainen... en hoe we dingen graag uh, van elkaar willen krijgen... Ja, als zij daarin blijven geloven, dat het uiteindelijk uh, naar ons toe komt. Ja, dat geloof, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. En dan de laatste wedstrijd van gisteravond. Peks Zwolle tegen Nack Bredaat werd 2-0. Belangrijke overwinning voor Zwolle bij de doelpunten willen gemaakt... na de rust door Reniers en Afditsch. Nackieper en Rauwelaar was woedend naar de tegentreffers...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 Ja, ook heel blij omdat het terecht was. We hebben goed gespeeld en gewonnen. En hier thuis, dat is nog het mooiste. Dat alle mensen in Zwolle niet ook een keer het gevoel hebben van... hé, het is gelukt hier. Dus niet alleen van binnen, ook van buiten. En het is een overwinning met gevolg op de ranglijst. interimtrainer Adrie Bogers ziet dat Zwolle zijn nak nu voorbij gaat. Ja, duidelijk. Ik bedoel, als je gewonnen had, had je goede zaken gedaan... en had je weer naar boven kunnen kijken. En nu ja, val je weer terug in een positie... waarin je, ja, dat Zwolle er inderdaad bij komt... Eerder vanmiddag gaat de Vitesse tegen NEC in 4-1. Er waren drie rode kaarten voor spelers van NEC. En zometeen om half drie beginnen Feyenoord Willem II in Utrecht Twente. En om half vijf nog Herakles tegen Roda. Komen we bij de stand. nummer 1 gewonnen PSV, 33 punten dus. Twente moet nog spelen, heeft er 29 uit 12. Vitesse net gewonnen, 28 uit 13 dus. Ajax is vierde, daarop vier punten achter weer, dus met 24 uit 13. En Feyenoord kan erbij komen, en Utrecht ook, want die hebben allebei 21 uit 12... en gaan dus zo spelen. Onderaan, grote stap voor Pek Zwolle, dus eerste thuiszegen, 11 punten. Nu staan ze 14 mee. mee, gingen Nakbreed daar op de ranglijst voorbij... hebben er overigens ook 11. Roda heeft er 10 uit 12 wedstrijden... BVV heeft er 9 uit 13 en Willem II moet ook nog spelen. Maar sluit de rij toch duidelijk met 6 punten uit de 12 wedstrijden. Berdig tegen Ferrer, de vierde partij in de Davis Cup finale. Marcelo Mesker. 6-2 en 4-2 staat het voor David Ferrer. De Spanjaard loopt, hij zwoegt en hij dicteert vooral met zijn voorhand. 24 winnaars heeft Thomas Berdych al om de oren gekregen. En het is alweer bijna 5-2. Ja, die Ferrer die is fris. Je vraagt je af hoe het mogelijk is na zo'n lang seizoen. Hij is ook al 30 jaar. En uh, dat terwijl uh, Berdych een paar jaar jonger is. Uh, sterk, fit, goede service. Maar het komt er vandaag niet uit. Berdych is uh, vermoeid, zo lijkt het. Vijf sets had hij nodig tegen Almagro op vrijdag. Gisteren een hele zware uh, herendubbel samen met Stepanek had hij vier sets nodig tegen Granoyers en Mark Lopez. En nu is dat uh, toch allemaal iets te veel tegen David Ferrer... die gisteren dus een dag vrij had en vandaag gewoon zijn goede vorm weer doorzet. Hij loopt uit nu naar 5-2. En dat is dus wel een hele stevige score, hoor. 6-2, 5-2 in zo'n best-of-five wedstrijd. Want het gaat hier dus om drie gewonnen sets. Berdy, ja, en zijn oude coach nota bene, Navratil, die is Davis Cup captain. Ja, ze staan daar nu een beetje bij. Nu praten ze weer, maar de vorige gamewissel was dus heel frappant... Dat ze ja, alle twee een beetje down waren. Er werd weinig gesproken. Eh, ja, alsof ze het niet meer wisten wat er moest worden gedaan. Want ja, Ferrer heeft gewoon het initiatief. En dus eh, lijkt het erop dat eh, Ferrer hier de 2-2 straks gaat neerzetten. Want eh, hij leidt in de partij met 6-2 en 5-2 tegen Thomas Berdy. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is eh, bijna half drie. Hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. De Britse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt de Israëlische regering. Hij zegt dat Israël zoveel internationale steun in sympathie verspeelt als het de Gazastrook binnenvalt. Bij een grondoorlog is het volgens de Britse minister voor de internationale gemeenschap veel moeilijker om partijen te steunen. Hij riep Hamas op om te stoppen met de raketbeschietingen. Volgens hem hebben die geleid tot escalatie. De Amerikaanse president Obama zegt dat Israël het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. En hij voegde eraan toe dat escalatie van het conflict in Gaza... de kans op vrede in het gebied aanzienlijk zal verkleinen. In Utrecht zijn twee mannen met hun auto ingereden op een agent. De politieman kon net op tijd wegspringen. De politie was gisteren het verkeer aan het regelen na een aanrijding. De twee inzittenden zijn nu opgepakt. Ze kunnen worden vervolgd voor poging tot doodslag of zware mishandeling. En CDA in de Eerste Kamer gaat er alles aan doen om de nieuwe nivelleringsplannen tegen te houden. Dat zei CDA-leider van Haarsma Buma in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Volgens Buma is het kabinetsplan om via de belastingen de inkomensverschillen kleiner te maken, slecht voor de Nederlandse economie, omdat zo geen banen worden gecreëerd en geen schulden worden afgelost. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMW verkeersinformatie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Hendrik door Ambacht en de Van Briennoordbrug staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. Ik kan het beste omrijden via de Benelux-tunnel. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat bij Amersfoort 2 kilometer door werkzaamheden. En op diezelfde A28, maar dan richting Utrecht ook bij Amersfoort 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Vorige week stond Feyenoord tegen Roda al voorsprong na 20 seconden. Uh, houdt Willem 2 nog een beetje stand in de Kuip en die houtkamp? Ja, heel goed hoor. Het staat <laughs> nog altijd 0-0. Het is uh, uh, wel een hele moeilijke middag wordt het voor uh, Willem 2. Veel blessures. Wat mensen die dus op een andere plaats moeten spelen. Zoals Hans Mulder, rechtsbek. En een uh, jongeman, Sofian Akuili die moet centraal achterin uh, gaan spelen... om de spitsen, met name Graziano Pelle, tegen te houden. 0-0, Feyenoord natuurlijk uh, in de aanval. Feyenoord spelend uh, opvallend met Wesley Verhoek in plaats van Boetius. En Miguel Nelom mag weer in de basis starten in plaats van Martins Indy. Die krijgt even een uh, weekje rust van Ronald Koeman. Staat 0-0, ja, Feyenoord doet het goed thuis. 16 wedstrijden op rij, ongeslagen. En uh, daar willen ze graag drie punten tegen Willem II aan toevoegen... Want... Want dan staan ze weer naast Ajax en gewoon in heel stevig in die top 5 balbezit voor David Meul. De Belgische keeper van Willem II, die een drukke middag zal gaan krijgen. Zijn bal gaat naar voren, maar het is buitenspel voor Snijders. Die speelt in de punt van de aanval bij Willem II. Omdat Joachim ook geblesseerd is, de zeg maar, vaste spits van Jurgen Streppel en Willem II. Dus 45.000 man hebben drie Parachutepieten, vlak voor de wedstrijd het veld op zien komen. Vanuit uh, hoog uit de lucht. Een uh, spektakel. Leuk om te zien voor met name de kameraadjes, de jonge Feyenoordleden die vanmiddag hier allemaal aanwezig zijn. En graag willen dat hun Feyenoord dik wint van Willem II. Die kans is zeker niet. Uh... Uh, niet, uh, uh, nou, die is zeker aanwezig, want uh, Feyenoord speelt gewoon een uh, goede competitie gedeelte tegen uh, de diverse clubs zoals vorige week tegen Roda. Nu dus tegen Willem II. Het staat na drie minuten nog altijd 0-0. Utrecht Twente, Xander Bosker op goal. Wij denken, we sturen generatiegenoten als verslaggever. Ronald van der Geer. Ja, dat praat wel zo makkelijk, hè? Bosker is zelfs nog wat, uh, wat jonger, ja, maar is inderdaad ja, is 42. Is 42 is. Uh, wedstrijd 556 inmiddels voor uh, de tukker opletten. Want daar is de eerste goal al van uh, FC Twente. Het is uh, Willem Jansen op een vrije trap van Tadic. Nou, net iets over de minuut. Hij neemt die uh, vrije trap halverwege de Utrecht helft aan de rechterkant. Legt hem met gevoel bij de tweede paal. En daar is ineens Willem Jansen, die um, ja, toch redelijk vrij is, kan lopen. En als hij loopt, dan weet hij altijd de vrijheid wel te vinden. En kopt hem achter Ruiter, die de bal werkelijk nog geen seconde in zijn hand heeft gehad. Nou, dan weten we dat we een doelbedrijke midden gaan meemaken. Want als Willem Janssen scoort voor FC Twente, eindigt de wedstrijd altijd in 6-2. Dat gebeurde tegen PSV, dat gebeurde tegen Twente en dat uh, gebeurde eerder dit seizoen tegen Willem 2. Dus we kunnen ons op gaan maken voor een uh, erg leuke wedstrijd. Maar een droomstart dus voor Twente, want de eerste minuut is uh, net voorbij als uh, uh, Twente, waar uh, de oude Bosker dus het doel verdedigt, op 1-0 voorkomt. Door een doelpunt van Willem Janssen. Say it's my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 Sabrina Stark heet backseat driver. En die nieuwe deed mij snakken naar een doelpunt... maar het kwam in ieder geval niet bij Feyenoord-Willem 2 en die oud -kamp. Nee, mij ook. Maar ook om andere redenen, hoor. bal zit voor Feyenoord, terwijl het 0-0 staat dus. Feyenoord moest toch even zien dat Willem II zelfs uit de schulp kwam... en een schotje moest toestaan. Aan Ippel. Een van die spelers bij Willem II. die noodgedwongen in de basis nu staat. Maar Lamproe kon de bal makkelijk vangen. Nu is 500 in de aanval met Schaken. Speelt de bal eventjes naar Vilena. En dan kan de bal rondgespeeld worden. N Nelom naar Joris Matthijssen. Matthijssen kijken wat hij gaat doen. Hij gaat eens lopen met de bal. Speelt hem dan in de voeten van Schaken. Schaken probeert zich vrij te spelen. maar hij staat tussen twee man. Raakt de bal dan kwijt aan Hans Mulder. de aanvoerder van Willem II. en maakt daarbij een overtreding. <coughs> Schaken dus. Een vrije trap voor Willem II. Dat uh, laatste staat met zes puntjes. Negen doelpunten pas gescoord. 28 tegen. En dat is toch wel een uh, contrast met de 21 punten en 23 voor en 18 tegen. Van Feyenoord speelt op de, of staat op de vijfde positie. Vorig jaar 6-1. En heel veel mensen vooraf zeiden het uh, Willem II. Toch al zo uh, uh, zwakke Willem II dit seizoen onderaan staand uh, Niet voor niets. Zal het uh, wel heel erg zwaar krijgen. En uh, heel veel doelpunten tegen gaan krijgen. Maar vooralsnog staat het 0-0. Hebben we minuten gespeeld. En heeft Matthijsen weer de bal. En speelt hem even breed naar de Vrij. De Vrij gaat over de middenlijn en kijkt dan om zich heen. Het staat nogal vast bij Feyenoord. De Bal gaat richting Pelle. Pelle naar Immers. Goede bal. En daar is de eerste. Nee. Oh, wat scheelt het zegt. Heel weinig. Hij was doorgelopen en hij is Klaasie. Die de bal krijgt van Immers. En de bal werkelijk centimeters langs het doel van Meul schuift. Goeie aanval van Feyenoord. Goeie actie ook van Pelle. Die de bal teruglegt op Immers. Die ziet de doorgelopen Klaasie staan. En Klaas, tikt de bal net naast het doel van Meul. En dus blijft het nog altijd 0-0. Zobreen Utrecht-Twente. Maar eerst even bij het tennissen gaan kijken. De finale van de Davis Cup. Uh, Ferrer had er zin in tegen Berlich. Marcel Mesker. Ja hoor, tweede set ook naar David Ferrer met 6-3. Dus dan staat er gewoon twee sets tegen nul voorsprong voor Spanje op het scorebord. Heeft David Ferrer en Spanje dus nog maar één setje nodig om de stand weer in evenwicht te brengen. Om de stand tot 2-2 te maken. En dan krijgen we straks nog waarschijnlijk die laatste single. Radek Stepanek tegen Nicolas Almacro. Ferrer dus op de goede weg tegen Thomas Berdych. Hij leidt met twee sets tegen nul. Gaan we weer eens even naar Utrecht tegen Twente. Ronald van der Geer, hele snelle goal van Twente. Utrecht het veld geslagen? Ik uh, heb wel het idee, hoewel er nu een goede dokkerbal is. gert, oh die wil op bol schieten, maar die schiet richting de cornervlag. Dat uh, overkomt... Uh... Mensen die niet zo heel veel aan voetbal doen misschien een keer... maar toch geen spits van FC Utrecht. Nou, Utrecht houdt balbezit op karakter, zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk kan Twente de bal wegwerken uit het eigen strafschopgebied. Eerste keer eigenlijk dat Utrecht enigszins in de buurt is van het strafschopgebied van de goal van Twente, verdedigd dus door Sander Bosker. Ik wilde ook eigenlijk zeggen, Utrecht moet nog aan de wedstrijd beginnen... terwijl we toch echt al een minuutje of acht bezig zijn. Droomstart voor Twente met die snelle goal van Willem Jansen. Vrij traptadietje en eigenlijk had het misschien al 2-0 moeten zijn... Toen Taditje vrij trap nam vanaf de linkerkant. Slecht verdediger van Utrecht. Zorgde ervoor dat Jesse de bal opnieuw kon inbrengen. En uiteindelijk Castanjons met een hakbal probeerde Ruiter te verschalken. Nou, Ruiter redden, Maar uiteindelijk was er al een eerdere redding. Want de vlag was omhoog gegaan. Voor buitenspel voor de spits van FC Twente. Ik noemde al. Uh... De naam van Jesse. Hij speelt omdat Cabral, de vervanger, weer van Chatty ook geblesseerd is. Daar komt hij terecht. Weer Oh, Die zit bijna mis op een paas van Bülthuis vanaf de linkerkant. Nou, dan wordt het geen corner omdat Gern die bal ook nog aanraakt. En kan Sander Bosker de bal in zijn handen nemen en een doeltrap gaan nemen. Wischhoff is ook een opvallende naam in het helftal van FC Twente. Een blessure bij Bengtson zorgt ervoor dat de captain van Waleer nu ook weer de aanvoerdersband draagt. En centraal achterin bij Douglas, met Douglas staat bij FC Twente. Bij Utrecht een opvallende naam eigenlijk in de basiself. Takagi de Japanner speelt op de plek waar normaal gesproken Van de Gun speelde. Van der Gun was er vorige week ook al niet bij. En nu mag Takagi het is vanaf het begin proberen bij FC Utrecht dat 21 punten heeft maar zo gevreesd wordt in eigen Galgenwaard. Maar eigenlijk maar van die 21, 7 punten hier heeft gehaald. Twente met Schilder, schot op goal, dat net over de goal van Ruiter gaat. Doeltrap dus voor FC Utrecht. Na bijna 10 minuten, Twente leidt door een goal van Willem Janssen. We gaan weer even naar Tialf in Heerenveen. Hallo hadden De juist de 500 meter bij de mannen. Wat staat er allemaal vandaag tot meer te gebeuren, Sebastian? We gaan dadelijk de 1000 meter rijden bij de vrouwen. En, de vrouwen, en daarna de 1500 meter nog bij de mannen. Ploegenachtervolging vrouwen en de man start bij de mannen. Dus het is nog lang niet afgelopen. Het is wel afgelopen dit weekend voor Pekka Koskela. De fin die het op de 500 meter in de laatste rit na zo'n 60 meter liet lopen. Hij was vaker van die rare fratsen. Maar dit keer was het absoluut geen aanstelleritis. En dan heeft hij toch echt wel een probleem in zijn remmen. Bovenbeen Denk dat daar een spiertje iets heeft gedaan wat niet helemaal de bedoeling is. Want Koskela lag minutenlang aan de binnenzijde van de boarding. Been helemaal ingetaept en verliet uiteindelijk in een rolstoel zittend het middenterrein van Thealf. Zonde, zonde voor Koskela, die gisteren dus de eerste 500 meter won en tweede werd op de 1000 meter. De vrouwen gaan dadelijk de 1000 meter rijden. De Nederlands kampioen Marit Leenstra neemt het in de voorlaatste rit op tegen Lotte van Beek. Die gisteren bij haar wereldbekerdebuut direct op het podium kwam op de 1500 meter werd ze namelijk derde achter Leenstra en achter de winnares Christine Nesbit. Nesbit zien we in de laatste rit tegen Heather Richardson. De Canadese is de Olympisch en de drievoudig wereldkampioen. En wat betreft andere Nederlandse vrouwen, Diane Volkenburg, Laurine Verriessen. En straks als eerste in actie, Anis Das neemt het in de vijfde rit van die duizend meter op tegen de Chinese Hong Zhang. Gaan wij we weer zeven voetballen. Feyenoord, Willem 2. Ja, grote uitslag beloofd door Andy Houtkamp. Nou, ik beloof niks, uh, Tom. Oh, dan maar... dacht ik dat je nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik beloof niks. Oh. Maar, maar je weet het nooit. Het is uh, wel weer pech voor Willem II. Nu wordt er een bal uh, over de, het doel geschoten van uh, Lamproe. Weer pech voor Willem II, want Gennardo Snyder moet met een blessure het veld af. En zijn ver ver vervanger, moeilijk wordt. Jeroen Lumu is, uh, is de vervanger voor Snijders. En dat is dus weer pech voor Willem II. Dat het uh, toch al moeilijk heeft met Van Buren, Joachim en Podevijn Allemaal geblesseerd. Haastroep, centraal. Achterin is geschorst. En dat zag je ook zojuist bij een enorme kans voor Feyenoord. Een misverstandje centraal achterin. En immers leek de bal zo voor het binnentikken te hebben. Maar hij schoot op de benen van David Meul. Nu balbezit voor Lamproe. de keeper van Feyenoord. 0-0 de stand, 14 minuten gespeeld. Geeft hem mee aan... Uh... Uh, Joris Matthijssen. Matthijsen, Matthijsen kijkt, en kijkt in de zon. Wie loopt de Vrij? Nou, iemand uh, vlakbij hem. Uh, Stefan de Vrij. De Vrij gaat weer over de middenlijn op zoek naar een vrijstaande speler aan de rechterkant. Jan Maat uh, gaat even kaatsen. Krijgt de bal terug. En speelt hem dan naar achteren naar de Vrij. Die gaat de opening zoeken aan de linkerkant waar Nelom helemaal vrij staat. Nelom dus als linksback in plaats van Martins Indy. Zo jong en dan toch al uh, ja, een beetje rust nodig. Uh, Martins Indy heeft natuurlijk ook met Nederland zelf al uh, uh, regelmatig uh, moeten spelen. En ook veel wedstrijden voor Feyenoord. Bal gaat weer helemaal terug naar Matthijssen. Matthijssen naar De Vrij. Het is een lange aanval van Feyenoord als De Vrij gaat lopen met de bal aan de rechterkant. Probeert hem dan richting Imbers te spelen. Maar de bal gaat over Imbers heen. Kan opgepikt worden door Willem II. Maar bij Willem II is het echt zo snel mogelijk die bal uit de gevarenzone wegwerken. En dus wordt hij meteen weer opgepikt door Feyenoord. is het uh, Nederland die probeert langs te gaan. Nee, Vilena. Uh, maar de Belgische Sebastien Sebastian Delferriere uh, ziet geen overtuiging in de uh, attack die Willem II op de benen van Vilena had. Nu heeft Feyenoord de bal weer overgenomen. Gaat hij naar voren. Maar David Meul, de keeper van Willem II, heeft de bal in de stevige knuisten. Kwartier gespeeld. Feyenoord nog altijd 0-0 tegen Willem II. Het centrum altijd op voorsprong in Utrecht. Ronald van der Geer. Ja, de betere mogelijkheden toch tot nu toe voor Twente. Redding gezien van Ruiter op een schot van Schilder. De lange bal vanaf de rechterkant. Keurige crosspaas naar Tadic. Die hem met gevoel teruglegt op Schilder. Randstrafsoepgebied. Maar het schot uiteindelijk in tweeën gepakt door Robin Ruiter. Nu probeert Utrecht het via Moelenga en Germ. De twee spitsen van het elftal van Wouters. Vakkundig verdedigd. In dit geval door Braafheid. En aangespeeld Schilder aan de linkerkant. Verspeelt de bal aan een speler van Utrecht. Dat poeh, is Azade. Nou, vervolgens wil Utrecht eruit komen via Gernd. Ja, die draait wel makkelijk weg bij Schilder. Komt uit aan de rechterkant, speelt naar uh, Azade. Azade naar Takaki, als een soort tien achter de spitsen. Nou, Takaki ziet niet waarheen, dus dan maar terug. Naar de laatste twee, dat zijn Van der Hoorden en Wuitens. Die spelen elkaar nu ook de bal toe. Terwijl ik even kijk naar Jan Wouters, die toch echt aangeeft... dat ze een helftal stapjes voorwaarts moet maken van der Hoorn. Nu met een lange bal. Moelenga krijgt een duwtje in de rug van Wisschoff. Kan wel doorkoppen. Gernd Ransas, zo'n gebied, kan er niet bij. Omdat Douglas die bal wegwerkt, maar wel weer inlevert bij Kali namens FC Utrecht. Dan kan het elftal van Jan Wouters, dat het zo goed doet in deze competitie... en eigenlijk onverwacht tegen de 4-0-nederlaag vorige week bij RKC opliep... kan het balbezit continueren met Takaki en uiteindelijk nu Wuitens. Wat ruimte voor de centrale verdediger om de middellijn over te komen. Sterker nog, hij komt tot halverwege de helft van Twente... geeft dan een totaal mislukte paas aan Bulthuis. En nu zou Twente via Rosales en Jansen snel kunnen schakelen. Kan Twente dat? Brama. Nou, de diepte gezocht wel door Castanjos, maar zo diep... dat uh, uiteindelijk Bulthuis het gat dichtloopt en het bal Zit u heeft voor uh, Utrecht. De eerste kwartier zit erop. Droom staat dus nogmaals voor Twente. Die vrije trap van Tadic na net iets meer dan een uh, minuut. En die uh, mooie kopbal van uh, Willem Jansen. Utrecht is uh, zoekende. Ja, en Twente gaat wat reageren. Het staat er al voor. Dus die vroege kop. Nou, even terug naar het schaatsen eerder vandaag. De 500 meter. Jan Smekens pakte daar een zilveren medailles. Maar de andere Nederlanders, dat liep niet echt lekker. Hein Otterspeer en Ronald Mulder kwamen niet goed weg bij de start. En Michel Mulder, die viel zelfs. En hij vertelt aan verslaggever Jeroen Stekelenburg wat er allemaal misging. Ja, volgens mij uh, bij de tweede pas uh, meteen mijn punt in het ijs. En uh, ja, was niet meer te houden. Ik lag uh, vrij snel op de grond. Is dat een, uh, een stomme fout voor een sprinter? Ja, het is een domme fout. Ik, ik had het gevoel dat ik heel gefocust aan de start stond. Ik had er echt veel, heel veel zin in vandaag. Maar uh, ja, goed, uh, het kan een keer gebeuren, maar het is geen slimme zet, nee. Dan vallen termen als overconcentratie of te graag willen. Zoek jij het daar ook? Ja, ik wou heel graag, dat zeker. Maar dat zo sta ik altijd aan de start. En, Weet je, ik, ik kan er heel, uh, heel lang over nadenken maar het heeft ook weinig zin. Het is gewoon een domme fout en moet ik in, uh, in Azië niet weer doen. En uh, ja goed, het gebeurt af en toe eens, helaas. En het feit dat je tegen Kato rijdt en weet dat hij ja, heel snel weg is... En je, en je ook snel weg moet zijn. Ja, dat was deels misschien uh, inderdaad het, uh, het, het uh, probleem. Dat ik, uh, ik wou heel goed van de lijn zijn. En de eerste pas was ook uh, ja, goed uh, na het schot. Maar uh, ja, daarna dan misschien net te graag, net wat je zegt... En, ik wou graag met een mede-eerste 100 meter en een hele goede buitenbocht lopen. Maar uh, ja, zo ver kwam het helaas niet. Dan nou, snap ik dat jij zegt, ja, het kan een keer gebeuren. Wij zien het eerst bij je broer gebeuren, daarna bij je ploeggenoot gebeuren. En dan bij jou. Dus wij, wij denken van, wat is er aan de hand? Ja, goede vraag. Ja, ik, ik zag het ook bij hun gebeuren. En, ja, ik liep me er niet de afleiden, maar ja, zo staat het wel heel erg klungelig natuurlijk. Als we alle drie uh, dezelfde fouten maken, maar ja, de, ik denk niet dat dat... Uh, dat het aan het ijs lag ofzo. En het gewoon allemaal uh, toevallig nu uh, dezelfde fout maken. Als je eens vorig weekend en dit weekend vergelijkt, want gisteren was ook niet op dat niveau. Hoe kan dat? Ja, gisteren was een tiende langzamer inderdaad. En het was best een rommelige race, dat klopt. Ja, vind ik lastig om dat te verklaren. Het was vorige week, je werkt echt naar zo'n 1k toe. Het is al lastig zat om de wildke plekken te halen. Ah, dat, dat lukte toen met twee echt super goede races. Ja, niet dat de spanning er nu af is, maar het is toch een hele andere voorbereiding na zijn eerste World Cup weekend. En, ah, dit is gewoon weer een hele wijze les. Je kan het niet, uh, je kan niet verslappen, want dit, uh, ja, dit, dit, uh, dit lijkt nergens na. En van Michel Mulder meteen naar Utrecht tegen FC Twente. Ronald van der Geer. Nieuwe tussenstand. Het is 1-1. Vrije trap voor Utrecht aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van het strafstopgebied. Ornam die vrije trap. Die kwam in het strafstopgebied waar heel veel mensen waren. Maar waar iemand hoger sprong dan iedereen. En dat was Jacob Moulenga. Ja, Bosker kon er al alleen maar naar kijken. Kwam niet uit de goal. Stond op de lijn. Maar stond daar wel verbouwereerd. Het is 1-1. Moulenga brengt Utrecht terug in het duel tegen Twente. We gaan zo naar het mannenhoek. Eerst even de uitslagen bij de vrouwen. Den Bos tegen de Tech. Terriers deden we naam geen eer aan vandaag. Het werd 9-1 voor Den Bosch. Kamp Laren 1-2. Oranje, zwart Amsterdam 1-1. Nijmegen, SCRC 0-1. Pinoquet, HDM 2-3. Mop Hurley 1-1. Den Bosch, Amsterdam, SCRC en Laren. traditiegetrouw getrouw in uh, positie voor de play-offs. Waarbij gezegd is dat Den Bosch alle elf wedstrijden in de eerste helft won 33 punten. Onderaan blijft het lastig voor de Terriers en Nijmegen. We gaan naar het mannenhockey. We gaan naar Oranje, Zwart tegen Amsterdam. En dat is ook een echte topper, Gerard Groot. Ja, een topper en een wedstrijd met inzet. Want wat is de inzet van dit duel? Dat is dat Amsterdam bij verlies hier bij Oranje Zwart... virtueel uit die... Uh top 4 valt. En niet zo'n beetje ook. Ze staan nu drie punten achter, de Amsterdammers, op Kampong. Omdat Amsterdam de, door de weekse wedstrijd, de inhaalwedstrijd tegen Rotterdam met 2-1 verloor afgelopen woensdag was dat. HGC verloor met 6-1 van Bloemendaal. Maar vooral het verlies van Amsterdam was opvallend. Moeizaam wonnen ze vorige week zondag van Den Bosch met 2-1 in het eigen stadion. Maar het gaat allemaal niet zo lekker hoor bij Amsterdam. Ze zitten die drie punten achterstand op Kampong en dat gaat heel makkelijk, uh, kunnen daar nog een aantal bij komen vandaag als ze de wedstrijd tegen oranje-zwart dat 23 punten heeft... op de derde plek staat, allemaal na 10 wedstrijden gespeeld... dan kunnen ze heel makkelijk bij de winterstop... want dit is het laatste competitieronde... voordat de ploeg naar Melbourne vertrekt voor de Champions Trophy. Dan hebben we de winterkampioen dus te pakken na 11 wedstrijden... precies halverwege de competitie. Dat gaan we vanmiddag om kwart voor vier allemaal bekijken. Rotterdam is nu de koploper met 25, Bloemendaal tweede met 24... oranje-zwart met 23, Kampong 22 en daar al een beetje... Wankelend achter Amsterdam met 19 punten. Amsterdam moet hier dus gaan winnen. Willen ze bijblijven? Willen ze aanhaken aan de top 4 van deze hoofdklasse? Voorlopig is het nog niet zover. Oranje Zwart heeft inmiddels wel de derde corner te pakken. Van der Weerder kan niet tot een schot komen. Opnieuw niet. Nu Robert van der Horst die gaat schieten. En de bal gaat over het doel van Amsterdam. De eerste 10 minuten, die, wat zeg ik, 5 minuten die we spelen, die zijn voor Oranje Zwart. Dat is duidelijk. Spanning is terug bij Utrecht tegen Twente. Ronald van der Geer. En dat na 20 minuten. Net een gele kaart voor uh, Wiskelhof. Terwijl Utrecht er weer probeert uit te komen. Met uh, Azade. Gernd weggestuurd. Ja, oh, die bal is te scherp. Uiteindelijk een prooi voor Stander Bosker. Die net een balletje van Bulthuis moest pakken op een vrije trap. Van Takagi. Ja, daar was nogal wat ophef over. Over die vrije trap. Want Makkeli vloot voor een overtreding van Wiskerhof in de loop op, op Germt. Wiskerhof kreeg daar geel voor. Maar had Makkeli nog na een fractie van een seconde gewacht met fluiten. Dan had hij gezien dat Utrecht heel veel voordeel had uit de situatie. Want Azade en Molenga vonden elkaar. En uh, Azade stond zomaar één op één met Bosker. Maar ja, goed, er was al gefloten. Het leidde in elk geval tot woede hier in het stadion. Utrecht lijkt wat ontketend na die. Boulders van Moulenga. De maker is nu weg aan de linkerkant. Gaat richting de achterlijn. Achtervolgd door Rosales. Nou, die is even de staande weg. Maar nogal de Moelenga En dan vanaf de linkerkant komen het schafschopgebied in. Bestaat hij om te schieten. Maar produceert slechts een rolletje. Dat makkelijk door Sander Bosker de vervanger dus van de geblesseerde Michailov kan worden gepakt. Nee, Twente heeft het niet makkelijk. Het begon goed, maar Utrecht kruipt in de wedstrijd. 1-1 is de stand. Bij 21 minuten. Feyenoord tegen Willem 2. 1 richting verkeer Andy. Eén richting verkeer, maar Willem II heeft een hele ja, solide verdediging, mag ik wel zeggen. Met vijf man. Maar nu Schaken probeert langs Mulder te gaan aan de linkerkant. Brengt hem al voor het doel, maar die komt in de handen terecht van David Meul. Uh, Nick Vossenbelt is de man die extra achterin is neergezet om immers uh, op te vangen. En vooralsnog werkt dat goed, want het staat 0-0. En Feyenoord heeft uh, wel een paar kansen gehad, maar toch niet zoveel als je zou verwachten tegen het gehavende Willem II. David Mulde, de keeper, heeft de bal aan de voet. Moet hem uh, naar voren brengen. We hebben gespeeld 23 minuten. Kwartwedstrijd zit er dus op. Bal gaat richting Matthijssen, die kan uh, de bal koppen. Maar dan is het Mulder die de bal weer naar voren speelt. En dan richting Husser, die nu in de spits speelt, omdat uh, Snijders daar wegviel als. Uh, de centrale spits is Lumu aan de linkerkant gaan spelen. En Husher in de spits. Voor zover je van de spits mag spreken bij Willem II. Want de bal gaat zelden richting het doel van Lampoe. Ook nu weer bal over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden. Jan Maat gaat dat doen voor Feyenoord. En zoekt naar een vrije man. Maar het is zo druk dat Feyenoord amper een gaatje kan vinden. In de verdediging van Willem II. Nu dan Pelle. Verlegt het spel naar de linkerkant. Waar Nelom opkomt. Nelom in balbezit met zijn lichtblauwe schoentjes naar Schaken. Schaken kijkt en zoekt. Maar er staan drie man voor hem. En hij moet dus weer terug naar Tony Filena en Filena zoekend naar Immers. Immers, Kaats met Filena. Maar die is bal is niet goed. En dan kan Willem 2 eruit komen. Maar het gaat uh, iets te langzaam. Uh, alhoewel, nu kan er toch nog een mogelijkheid komen. Als de baan de linkerkant bij Loemu komt. En Loemu kijkt en uh, zal gaan schieten. Nee, nog niet. Hij wacht. Gaat het straks om het gebied binnen. En dan is het uh, eigenlijk uh, te lang wachten. En zo blijft het. Ook na 24 minuten 0-0. Sebastiaan Timmerman met de duizend meter in Ereveen. En Anis Das de Drentse in de baan tegen de Chinese Hongzang. Anis Das vorige week... Vijfde op het Nederlands kampioenschap in een persoonlijk record van 17-16. Precies genoeg dus om zich te kwalificeren voor de kilometer. En ze maakt haar debuut op, een kilo, op de kilometer in het World Cup circuit. San is een beetje teruggekomen nu bij Anis Das en komt ook onderdoor. De nummer drie van het WK sprint van het afgelopen seizoen in Calgary. En Anis Das heeft moeite om in het tweede deel, inmiddels in het laatste rondje... het tempo er goed in te houden. Valt ook in de buitenbocht voor mijn neus helemaal stil. Als de kruising op komt gereden is het verschil... met Hongzang al toegenomen tot zo'n 40 meter. Dus kunnen we ondanks het feit dat Anisdas nog een binnenbocht heeft te gaan... nu al wel constateren dat ze deze rit niet gaat winnen. Bij lange na niet. De snelste tijd staat voorlopig op naam van Erbanova in 16.58. Maar daar moet Hongzang toch onder kunnen rijden. En dat gaat de Chinees ook doen. Een dikke seconde. 1.15.41. Goede tijd. Maar 4 tiende boven het baarrecord 1:17.29 17.29 voor Anisdas. Geen persoonlijk record. Ze ziet er teleurgesteld uit. Voorlopig 60. naar de Davis Cup finale... Gaat Spanje de stand gelijk trekken, Marcelo Mesker? Ja, het ziet er wel naar uit, hoor. Een uur en drie kwartier gespeeld. En uh, er is alweer een break in de derde set aan het begin. Dus uh, de Spanjaard David Ferrer lijkt met 6-2, 6-3 en 2-1. 40-15 nu op zijn service. En deze return nee die gaan nog net binnen van Berdy. Het is bijna 3-1, maar Ferrer deelt uit en Berdy heeft vandaag niet de wapens om Ferrer te verslaan. Dus Ferrer op dreef en op jacht naar die gelijkmaker in deze 100ste Davis Cup finale. Even een berichtje. Sanne van Pasen won vorige week nog de veldrit in Hammersogge... en ook vandaag heeft ze weer een, wederom een podiumplaats behaald... in de superprestigereeks. Van Pasen eindigde vandaag in Gavra als tweede... achter de Britse Nicky Harris op 18 seconden. De Belgische kanne Sanne Kant werd uiteindelijk derde daar op een halve minuut. Sophie de Boer werd vierde en Sabrina Stultjens werd zesde. Zij eindigde dus ook in de top tien. We gaan zo naar het nieuws toe, van drie uur. En dat betekent dat u van ons de tussenstanden krijgt... van de wedstrijden die nu lopen. Feyenoord-Willem 2, 27 minuten op de klok. Het staat er daar nog altijd 0-0 in Rotterdam. Twente kwam met ook 27 minuten op de klok. Staat op 1-1, kwam naar binnen een minuut op voorsprong... via Willem Jansen. Maar Moulenga trok de stand een kwartier later ongeveer gelijk. Voor Utrecht 1-1 daar dus. En eerder de Gelderse derby. Vitesse-NEC-NEC NEC eindigde het elftal met 8, Dus het was een achttal van NEC wat zag... dat. Vitesse met 4-1 won uiteindelijk. Het was voor de eerst trouwens dat sinds 1997 een ploeg eindigde met acht spelers toen FC Groningen met drie rode kaarten en vandaag dus NEC met drie rode kaarten uiteindelijk. Acht spelers, einde van de wedstrijd. Tot zo!